Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Israël heeft nog steeds niet gereageerd op de dood van hamas leider Ismail Haniyeh. Hamas zelf zegt dat Israël een vermoord heeft in Iran... Deze Moor legt uit dat Haninje de politiek leider was van Hamas. Hij komt oorspronkelijk uit Gaza, maar woonde al eh, jaren eh, daarbuiten. Eh, voornamelijk in Qatar. Hij ging naar Istanbul, hij was actief in Qatar, hij ontmoette eh, ja, verschillende eh, tussenpersonen, zo belangrijk eh, voor de staat het vuren, eh, onderhandelingen. Dus iemand eh, die in tegenstelling tot veel andere Hamas leiders wel naar buiten trad. De regering van Iran is een bondgenoot van Hamas. Israël heeft al eerder aanslagen gepleegd in het land. Op verschillende plaatsen in Griekenland worden weer nieuwe bosbranden. Op het eiland Evia zijn vier dorpen geëvacueerd. Ook buurland Bulgarije heeft last van de natuurbranden. Daar is blussen moeilijk, omdat er nog mijnen liggen uit de Koude Oorlog. En door het vuur ontploffen die. Voetballers die het niet eens zijn met de scheids... moeten zich vanaf komend seizoen inhouden. Alleen aanvoerders mogen nog naar de scheidsrechten lopen... om uitleg over beslissingen te vragen. De KNVB heeft dat besloten na het EK... Want daar gold de regel al en die werkte prima volgens de voetbal, voetbalbond. Spelers die toch protesteren krijgen een gele kaart. En weer nieuws over vapes. Dit keer niet over het verbod op smaakjes of de illegale handel, maar over de damp die eruit komt. Want daarvan is helemaal niet bekend wat er nou precies in zit. Fabrikanten hoeven dat ook niet te vertellen, want er zijn geen regels voor. En experts zeggen dat het lastig is om die te maken. En dat komt dan weer doordat iedereen een vape anders gebruikt, legt mijn collega Wouter uit. Bij een gewone sigaret weet je, nou ja, mensen roken over het algemeen één sigaret... En daar doen ze dan gemiddeld 13 trekjes over en dat hebben ze allemaal heel precies in kaart gebracht. Maar bij VIPs varieert dat veel meer. Sommige mensen nemen af en toe één trekje en dan leggen ze dat ding weer weg. Andere mensen die nemen een heleboel trekjes achter elkaar en dan, maar dan maar wel maar één keer per dag of zo. Dus het is een beetje de vraag waar je die normen op zou moeten baseren. En omdat ze dat niet weten, is die norm er nog niet. Maar toch zeggen deskundigen dat het geen excuus mag zijn om helemaal geen regels te hebben. Het weer, zon en lokaal vandaag. In het zuiden heb je kans op een bui, met ook onweer. En het wordt zo'n 22 graden in het noorden, tot maximaal 30 graden in het zuiden. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Hele goede smorgens, luisteraars. Uh, welkom bij uh, DUIF de Week Door. Ah, we gaan er weer een gezellige boel van maken, mensen. En het zonnetje schijnt je zo gezellig naar binnen. Oh. Maar ik kwam hier nacht, uh, gisteravond laat, kwam ik hier binnen in de studio. Nou, niet te harde, niet te harde zo verschrikkelijk warm hier. Nou, dat is niet goed voor de apparatuur ook natuurlijk. Dus ik heb beide ramen open gezet. Ik weet niet of de mensen van het bestuur luisteren. Laat de ramen open want anders gaat de apparatuur gaat kapot. Ja, want onze Erco heeft het helaas af laten weten. Die moet gerepareerd worden. Gelukkig heeft Herb Elbak daar helemaal geen last van. Die speelt gewoon door. Die man die is gewoon een diehard als het om de hitte gaat. Ik heb het beloofd. Ik zou de week doorzagen. Wat voor doei, Je gaat dat zwaar met dat ding. Zijn handzaag is eigenlijk niks. Maar ik kan wel een kiesje zagen hebben. Maar ja, ik heb mijn vingers heb ik ook nodig bij dit programma. Duif zaagt de week door. En wat kunt u allemaal van Duif verwachten met dit programma? Luisteraars. In de eerste plaats, vergelijkheid, blijheid... Lekkere muziek vooral. Cabaret gaan we ook doen. Om half eh, tien voor het eerst. En dan half elf en half twaalf nog een keer. Ja. Eh, poeh, dat was even een klus zeg, die die week doorzagen. Maar hij is door. Dus we gaan eh, ja, de tweede helft van, eh, van deze week. En, en als u een beetje tot tien kan tellen. Dan begint u bij één. En dat doet u dan helemaal goed. Want eh, 1 augustus natuurlijk is het morgen. Morgen dan is het eh, de achtste maand van het jaar. Is 1 augustus, de achtste maand van het jaar, even rekenen. Uh, dat is 9. Uh, zit ik nou goed eigenlijk? Nee, ik zit helemaal niet goed. Ik zit helemaal niet goed. Wat doe je dan nou fout, Duif? Wat doe je fout? Nou, ik moest even kijken wat ik nou fout doe. Uh, nou, nee, ik weet het al. Ik weet het al. We moeten beginnen, luisteraars met muziek. Even een breken, weet je. De jongens die ik van het strand heb geplukt, de Beach Boys. Van me zo mee naar de studio. Wat aardig niemand. Die ene heet Brian Wilson. Zo so lekker plaat is mensen. Kom Ja, we zijn helemaal even gebrek te weten, luisteraars. Allemaal smakelijk eten. Als je nog moet uh, ontbijten, heb je een gekookt eitje erbij. En dan, ik doe dat thuis altijd met zo'n uh, zo kaarsjesbroodje. Dat, dat, uh, dat doe ik dan in de oven. Dat wordt dan heel knapper, lekker warm. Van binnen en van buiten. En dan een beetje boter erop. En, uh, roomboter blieft, hè? Ja, maar een beetje roomboter erop. Dan een uh, plakje kaas. Het liefst oude kaas in mijn geval. Oude duiven, oude kaas. Dat, is, uh, dat spreekt voor zich. Uh, en wat doe ik er dan nog meer op? Nou, een eitje. Een gekookt eitje. En vijf minuten koken, dan is die zo half, half zacht, half hard. Dan, loopt, dan ruipt het niet van je, van, je, van je bord af, zeg maar. Dat eigeel. Uh, en dat doe je dan op een plakje kaas, op de plakje oude kaas. Tussen dat keizerbroodje. En dan doe ik er ook nog een beetje magiearoma aroma Van die kruiden overheen. En dan is het smullen, mensen smullen. En dan uh, heb ik een cadeautje voor mijn liefje. Heb ik wel een lief? Nee, ik heb geen liefje. Op het ogenblik heb ik geen liefje. Maar ik geef er toch een gouden ring. This golden ring's gonna buy me a place in my baby's heart. This golden ring's gonna make quite sure that we never are, are, are. It's so funny what a ring can do. Make a girl Just like you Take her right downtown Searching for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 It's gonna be fine. So fine. Fine. Zegt u misschien, duif, waarom heb je nou zo'n gouden ring voor je meisje gekocht? Ja, ik, ik, ik, ik denk er constant aan, aan dat, aan dat dametje. Zo'n lekker, lekker dingetje. En de London Beat, die heb ik gebeld. Die zegt, kun je niet even met me meedenken? Aan haar dan, hè? I've been thinking about you. Ja, die zei meteen, ja, wij doen me mee, wij doen we mee duif. <laughs> Haha, gezellig. Dat deed ik nou. Een beetje ruimte in de kamer en even lekker dansen. Dan zakt het ontbijt ook beter. Ik denk aan u. Ik denk aan u. Ik denk aan u. En ook aan u. I've been thinking about you. Dit is Duitsdag de week door. I've been thinking about you. I've been thinking, thinking about you. Yeah, yeah. Ooh, yeah. Yeah. I've been thinking about you. Ik denk ook aan jou. Ik denk ook aan jou. Ik denk ook aan jou. Ik denk ook aan jou. Ik denk aan elkaar allemaal, hè, top. En ondertussen zwingen we lekker door. De vloerbedekking in de kamer gaat te raken, luisteraars van Duifzaag de week door. Wat gebeurt er? Let maar op. ...opens er ook bij wat gezet wordt, dubbel gezellig, luisteraar vanmorgen. Ja, uh, wat wil ik met u delen? De dagen wil ik eigenlijk met u delen. Dagen dat ik uh, mij herinner uh, uit mijn jeugdjaren, zeg maar, dagen, de vroege dagen, zeg maar. De vroege dagen van Duif waren dat. Dan praat ik over de jaren 50, ik ben geboren in 1947. Heren jaren, twee dagen, nee, niet twee dagen, twee jaren... Na de, nee, de Tweede Wereldoorlog, ik ben ik even de tel kwijt. Er zijn zoveel oorlogen op de wereld. Het is ook uh, helemaal mis weer overal. In, in, in, uh, in Gaza, in Oekraïne, uh, uh, aanvallen op de Hezbollah, aanvallen op, uh, op Libanon zelf. Ja, en dan denk ik aan de days, days I remember all my life. Kirstie McCall. Als je zin hebt, tenminste, hoor. Ja. Ja, de gitaar moest nog even gestemd worden, dus dat was het gewoon. Dank je voor de dagen. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days I won't.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 Today could be tomorrow The night is long It just brings sorrow Let it wait oh, Thank you for the days Those endless days Those sacred days you gave me Dankjewel, Kirstie McColl. Uh, ja, days I remember all my life. Ik had het net over mijn jeugd, luisteraar. Bent u een beetje blij vanmorgen eigenlijk? Bent u blij opgestaan? Dat is wel heel belangrijk, hè? Dat je opstaat, dat je meteen blij bent. Dat je denkt van, yes, ik kan de dag er helemaal aan. Ik, ik ga er weer voor. En, uh, ja, want dit is het leven, luisteraar. Dit is het leven. Echt waar, hoor. Dit is de live. life.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 ...en in de vrije tijd verkoopt de hamburgers. Heb ik me laten vertellen. Ja, veel gauw bij Duif uh, zag de week luisteraars En uh, ja, af en toe is er wat ietsje moderner liedje zoals dit er een was. Die komt natuurlijk uit latere jaren. Maar uh, als u uh, vanmorgen in de kamer uh, aan het dansen bent geweest... ...en u heeft getapt met uw voeten op de vloerbedekking... ...dan uh, bent u eigenlijk een voettapper. Brian Bennett hoort nu op drums, luisteraars. Hank B. Marvin, de solo-gitarrist van de Shadows. En dit was natuurlijk voettapper. Nou, je moet gewoon lekker doorgaan met dansen... anders beland je, gegarandeerd, in een doodlopende straat. Er zit een barsie in het plafond op de zolder. got no money. I send you joint to break. Kijk dat het Dixieland-bandje eraf komt. Tromp het is. Zijn best hoor, de man. Ja, kent het vast nog wel, hè. De Kings met Dead End Street. Hallo tien, luisteraars. Dat betekent Cabaret. Dat, ja, daar, Jongen, wat een land, wat een land. Herman Berkien. Oh ja. En dan dans een stukje gewoon. Een bietje gladiolen, hoor. Ja, makkelijk zaad, jongens. Man, man, man, wat een land. De hele klerenzooi, die loopt hier uit de hand. Man, man, man, trameland. Het is allemaal ellende in de krant, Daar smaak zat. Tussen Tussenstuk hier, we het een winkel en dat is een prachtig pand. Met tafeltjes en stoeltjes en een gokkas aan de wand. Hij handelt in kroketten, frikadel en broodje paal. Halve kip met appelen, moes, maar laat ze raar geval. Ze waren met de man of tien een helm op de kop. Een brommer en een leren jak. mijn oma had de strop. Ze vratten zich, het rust bestelde aan zijn gek. In plaats van te betalen, kreeg die hengste voor zijn bek. Jezus, jou, hey, is wat joh, hé. Man, man, man, wat een land. De hele klerenzooi, die loopt hier uit de hand. Man, man, man, trammeland. Het is allemaal ellende in de krant. Hij smaakt al like zat. Hou maar even op, jongens. Hé, hey, langharige tekkel, joh, hé. Hey. <lacht> Ik vraag het toch net, ziezorgies. Je moet een beetje dat hooi ervoor houden, anders komen je kroephoeken erdoor, joh. Trouwens, jij zit ook aardig te hengsten vanavond, steunzol. Je kunt beter een paar in je klauwen nemen, joh. Vreet de kat steeds op. Trouwens, wat heb jij een lange nek, joh. Schuif hem eens helemaal naar boven. Heb je vroeger uit een emmer gevreten, joh. Uh, steek het thee. Alles kids onder de rits, Jochie. Ik hebt ook niks aan je leven, geloof ik. Hè? Ja, je kende niks aan doen, daar nee, je beetje je kaal Jochie. Dat ze de hele avond erover lopen te katten. Hè? O, voor ik het vergeet, die uh, tapijttegel die hou ik vast voor oh, je. erbij. Kopspijkertjes erbij. Drie kwart sessies. <lacht> lenskopjes <lacht> Geen bolkopies. <lacht> Ik vertelde we bij de Chinees zijn geweest van de week. Je zou nee zeggen, gladde jol. <lacht> is dat wat met die man, joh. Toen loopt er een zo'n zo bukkum van ons, die loopt zo die keuken in. En die roze meteen angstig weet je wel. Zo uh, meteen kleine oogjes van de schrik, zagen zeggen, hoor. <lacht> Toen zegt die Goels het zo, die bij ons was, die zegt, ben Bangkok. <lacht> kok. je hem? Kan je ja. hem? Kan je lachen? Hé, hey, waren je ouders nog blij met jou of niet, jong? Ja. Jongens, we gaan even proberen het lied met z'n allen te galmen, jongens. En dat beginnen vanavond de mannen, heren. Jongens, eerst de mannen. En die zingen de eerste stroof, die zingen maan, maan, maan, wat een land. De hele klerenzooi, die loopt hier uit de hand. Als je nou een hekel hebt aan het woord klerenzooi, omdat je vrouw erbij is. Of je collega, of je buurman, of iemand die je wel graag maakt. Weet je? Maar dan zing je dus gewoon Rattenplan. Gewoon een bitje om de COVID op te houden, weet je wel? Wat plan. En de dames, de wijfies, de mokkertjes, de messies. die zingen de tweede stroof. die zingen maan, maan, maan, ma land. Het is allemaal ellende in de krant. Telegraaf, dat rijmt niet. die ken ik ook niet helpen, jongens. Badmut, zet daar maar in, jachie. Je gaat niet zitten te jagen, Steunzoll, hé. Kalm hè, normaal speulen, normaal. En niet vertragen meteen. Vuile vakbondsleiden joh, het eerste wat. Zeker meegelopen van de week hè. Het eerste wat Maar denk je wat, het les gaat in Zuid-Afrika. Daar hadden ze Leon witte toetsen. Jongens, eerste mannen, en laat horen tot je er bent. Man, man, man, wat een land. De hele wereldoorzooi, die loopt hier uit de hout Dames, pam, pam, pam, haal en haal We zullen maar een lindie, ik zie de blauwe haal, het leek ik Ik hoort de wijven niet Hoor jij de wijven? Ja, jij, jij hoort de wijven altijd De mannen kennen ook nog ietsje meer geven, jongens, van onderuit de plus voor, hè? <lacht> Kom op. Doe het nog, het gaat van je eigen tijd even, jongens. Zet hem, er niet Zet hem er maar weer in, je giet hem op. En niet gaan jaren, hé. Hey. Muzikanten van tegenwoordig. Maar ja, de laatste nootjes, hè? eerste mannen, jongens. Weet je, trouwens, het vergeet ik nog te vertellen, weet je het verschil tussen de Belgen... Ja, je kan wel doorspelen. Ja. Lui hond. Ja. Is dat wat je... Wordt weer knippen vanavond, oh jongens. Weet je het verschil tussen de Belgen en de Chinees, jongens? Een Belg kijkt niet zo nauw. Eerste mannen, kom op. Man, man, man. Laten we eens maar een portie gaan lullen, jongens. Ik wou even vertellen, als er nou ooit een einde moet komen aan de ellende in de wereld, jongens, dan begint dat bij ons in de Grietstraat. Bij ons loopt iedereen zak. Eerlijk, de, de langhaarige lopen zak. Zwaar of niet? Dat weet je zelf. En, eh... Uh... je een nieuwe dakbedekkingen. Hij denkt, het is waar hem ik neem een rietegeltje. Ja, ja, kom op man jongens. Dat is voor hem, hè jongens. Dat is voor hem. Hè. Hij krijgt namelijk geen salaris. Kala, man. Nee, ik... ik wou namelijk even zeggen, hij krijgt geen salaris, maar smarte geld. Eerlijk wel, hè. Heerlijk waar, jongens. Nee, ik wou even uit elkaar leggen, jongens, bij ons in de straat. Bij ons in de gietstraat, wordt niet gediscriminieerd, jongens. Bij het ringsteken krijgt iedereen een Emmen Water over zijn flikker Maar nou, beginnen we s'morgens om een uur of tien met een optocht dwars door de wijk heen, jongens. Maar ja, in die straat achter ons is het meteen bakkeleien geblazen. Dat komt door die gladiolen van Bras. Die zijn namelijk jaloers tot wij een betere poppenkast hebben als hulli. <lacht> maar ja, jongens, dat kennen wij doen, want wij kennen daar vaak mensen voor aantrekken. <lacht> want het is bij ons geen knaakje in de week, maar wel een jutje in de maand toevallig. <lacht> en dat geld wordt allemaal ingecasseerd door tante Pietje. <lacht> ze ligt nou in het ziekenhuis, maar ze krijgt morgen in fruitmaand. Want toen we gisteren de kas controleerden, hoor. En dan gaat je geen flikker aan, ook, ja. Je kent er wel tante Pietje, ze is hartstikke dik. Als je daar omheen moet lopen, kun je zeggen: jongens. Nee, ik neem brood mee. Die is hartstikke dik, eerlijk, jongens. Als die er eigen buk, gooi ze er meteen een zadel op. Eerlijk, waarom? Nou, we hebben dus allerlei activiteiten altijd, jongens. Hè. We hebben dus ook altijd een viskeurs gehad. Maar ja, bij het vorige koers zijn al die hengels in beslag genomen. Ik zeg nou tegen die Wout: wat mooie nou met al die hengels, joh? Hij is een grote familie, Den. <lacht> Hij zegt: die hengels, die zijn voor de staat. Ik zeg: voor de staat. Ik heb Julianen de zien vissen. <lacht> Hij zegt: nee, maar ik heb Bernard wel eens zien hengelen. Dan hebben we hebben dus ook altijd s'avonds activiteiten, jongens, gewoon weer eens warm eten met z'n allen. Prakken, met een beetje een kuiltje voor je even die ze met zijn beugeltje, weet je wel. Hoort <lacht> hem lachen, die grupperkop, joh. <lacht> en dan kregen we na het warme eten, jongen, de afgelopen keer kregen we meteen koffie met een slaatje erbij. <lacht> weer eens wat anders, weet je wel. Maar ja, ik kijk naar die slaatjes, een beetje blauwachtig paars uitgeslagen. <lacht> Ze liepen heen en weer over het bordje, zou ik maar zeggen. Dus ik vertrouw het niks, dus ik ga naar die zit die ze had klaargemaakt. En ik zei, moet je luisteren, Karel, jochie, de slaatjes zijn niet tevreden. Hij zegt, zijn de slaatjes niet tevreden, joh? Verrotte brillen, johetje. Zijn de slaatjes niet tevreden, joh? Mooie zak met kluiver naar staartje. Ik jochie, Karel zit niet meteen te katten, rothond. Ik zei, jochie, maar... Het is dus gewoon zo, de slaatjes en niet voor het geld, is het niet waard. Hij zei, in de oorlog waren ze er blij mee. Oorlog... Ik zei, ja, toen waren ze nog vers. Ja. We hebben dus ook altijd, jongens, we hebben ook altijd een bingoavond. Maar ja, altijd dezelfde gladiolen die de grote prijzen weghalen, jongens. Ik kan nou geen namen noemen, omdat het die klanten van Achterberg waren kent ze wel, die kuilengroodhandel, zou ik maar zeggen. Die, die zaandhazen, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar denk je wat, als je pijn in je kop hebt, loopt die al om je heen te draaien. Ik kwam hem laatst tegen, toen zit hij, nou, u valt bij ons in goede aarde. Ik zei, mooie mei, hebben jullie? Hij zegt, nou ja, zanderover, zanderover. Is dat wat, joh? Ik ben niet te geloven met die vetpakappie. Nou ja, jongens, met die bingo. Ik heb zelf, ja, ik heb één keer wat gewonnen, een broodrooster. Dat weet je, maar ja, na twee keer wippen naar de kloten. Ja. Toen heb ik hem zelf gerepareerd. Ik ben namelijk elektricien geweest, maar ik kon niet tegen de spanning. Ja. Maar ja, met de loterij had ik eindelijk een leuk prijs. De laatste keer, jongens, had ik een hele zooi bananen gewonnen. Krop, een krappie of drie. Maar ja, ik had geen boodschappen boodschappentaas bij me. En je kan ze ook niet laten leggen, want dan zijn ze weg. Dat weet je. Heerlijk, hoor. Dus wat deed ik, jongens? Ik nam ze mooi mee naar huis. Ik stook in al mijn zakken stook ik bananen. <lacht> maar ja, ik moest met de laatste bus en hartstikke druk. Allemaal van die disco-leijers erin, weet je wel. Van die glittergladiolen, jolen, zou ik maar zeggen, hoor. Dus ik word helemaal platgedrukt en de bananen ook, hoor. Maar ja, wat denk je wat, jongens? Ik had er één in mijn achterzaak gedaan en ik voel dat hij nog heel is. Ik hou hem goed stevig vast. Oh, ik denk mijn laatste banaan, hoor. Ik knijp een beetje, weet je wel. Hoor ik een stem achter me? Meneer, als u even loslaat, Kijk ik ook de beurs uit. Beste, wat, we zwager redden wagen met een autoradio. Niet om het deel of ander, maar dat ding speelde zo. Hij ze op de sleutels, maar wat ziet hij door de ruit? Ze vrouw de jas gestolen en ze radio de ruit. Mijn neef ging naar voetbal met zijn spullen in zijn tas. Zijn schoentjes, kousjes, broekjes en zijn shirtje en zijn das. Hij zette me in het kleed op al even voor een plas. Ze spullen grief het weer naar wat en had aan tas. En met z'n allen, jongens, wat er ja, man, man, man, wat een land. de hele kleren zooi die loopt hier uit de hand, man, man, man, trambaland. Het is allemaal ellende in en bedankt voor het gaan, allemaal jongens. hoi! ja, Utrechter Herman Berkien was dat, het jongen, wat een land had wat dat betreft, een vooruitziende blik, luisteraars. Heb ik ook, uh, want als je de, uh, uh, lekker hebt ontbeten... of je, misschien moet je nog ontbijten... dan ga ik u dat uh, aanbieden op zijn Amerikaans. Breakfast in America. Ja, dat vind ik nou ook weer. Ik neem je mee naar het strand. Ik neem je mee naar het strand. Want op het strand, ja, daar kan je helemaal uit je dak gaan. I can think of Out. On the beach Everybody come on out on the beach Come on, everybody stop the beat On the beach You can dance with anyone you meet, Cause your troubles will be out of reach On the beach Ooh, yeah, this is fun Ooh, won't you tell me I'm the one you're gonna dance with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 Door Troubles, wel bij jou, of iets wat wel je zorgen voorbij. voor Nou, dat is helemaal het geval bij de Duifzaag de Week door. De vrolijkste ontbijtshow van de Kedemeland en omstreken. Uh, die omstreken die gaan tot uh, Timboektoe En van Timbuktu helemaal naar Canada. En van Canada helemaal naar de uh, United States in Amerika. Dus uh, wat dat betreft, uh, luisteraars, ik heb een aardig bereik. Our love is alive. And so we... of life Thammeling in was dat, luisteraars. En uh, ik moet het wel even vragen nu. Als het gaat om Duif achter week door. Waar uh, sta je nou eigenlijk? Aan wiens kant sta je nou? Hè? Ben je een beetje solidair met de Duif, die oude duif, die de week doorsnacht? Of zeg je, nee, ik, ik, ik, ik, ik luister liever naar het rap en uh, dat, uh, dat soort uh, muziek allemaal, nee, toch? We houdt ook van gauw, ouwe, hè. Dus u staat aan mijn kant, hè? Dat, uh, daar hou ik u aan. Straks in uh, uur 2 van Duifzaag de week door natuurlijk nog lekkere gauw oude muziek en uh, uh, swingen natuurlijk, zoals het ook nu het geval is. En uh, ja, cabaret natuurlijk weer om, uh, om half elf te gaan we er weer voor. Ik ga uh, eventjes uh, uh, onderbreken voor het nieuws en de reclame, zo luisteraars, want dat komt voorbij. En uh, daar doe ik niks van als oude Duif. U luistert overigens naar Matt Bianco met Dancing in the Street. Zwingt de pan uit. Met Bianco. Uh, Dancing in the street. Nou, dat zijn uh, een hele hoop liedjes met dezelfde titel. Uh, goed, maar daar ga ik nou verder niet op in, luisteraars. Want uh, uh, we moeten niet allemaal liedjes met dezelfde titels draaien constant natuurlijk. Want uh, dat schiet niet op. Uh, wat gaan we gaan nog meer doen? Nou, in de tweede uur. Meer lekkere muziek. Meer cabaret. Dus we gaan verder genieten, luisteraars. Doe dat vooral met mij samen. En uh, blijf luisteren naar ZFM Zandvoort. Duitsdag de week door.